Hallie van Tijn met het NOS-journaal. Voor de verkiezingen in maart gaat het Openbaar Ministerie meer letten op discriminatie en belediging op sociale media. De hoofdofficier van Justitie waarschuwt bij de Amsterdamse lokale omroep AT5 dat justitie snel op misbruik zal reageren. Hij zegt dat het OM iedereen moet beschermen die aan de democratie deelneemt en verwijst daarbij naar de zaak rond Sylvana Simons. In Israël, in de havenstad Haifa, woedt een grote brand in een van de olietanks. De brand was s morgens uitgebroken en leek rond het middaguur onder controle. Maar in de loop van de middag leidde het vuur opnieuw op. En volgens Israëlische media is het nog niet geblust. Mogelijk was er een verkeerde inschatting gemaakt van de hoeveelheid brandstof in de tank... en kon het vuur daardoor opnieuw oplaaien. De brandstofopslag werd schoongemaakt toen die vlam vatten. Brandweerlieden uit heel Israël zijn opgeroepen te helpen. Er zijn geen gewonden gevallen. De twee mannen die worden verdacht van de kaping van een Libisch vliegtuig hebben voor de rechtbank op Malta gezegd dat ze onschuldig zijn. Vrijdag werden de twee Libiërs gearresteerd nadat ze met het vliegtuig van Afrika Airways op Malta waren geland. De kapers van het toestel hadden een handgranaat en twee pistolen. Ze wilden naar Rome vanwege benzinetekort landen het vliegtuig op Malta. Na onderhandeling werden alle passagiers vrijgelaten. Later bleek dat de wapens niet echt waren. Wat de kapers wilden is niet duidelijk. Ze kunnen levenslang krijgen. De inwoners van het centrum in Augsburg, in het zuiden van Duitsland, zijn nog niet terug thuis. 54.000 mensen moesten hun huis uit, omdat in het centrum van de stad een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk wordt gemaakt. Het lijkt langer te duren dan verwacht. De experts zijn nu een uur of vier bezig. Het weer vannacht neemt de kans op regen vanuit het westen weer toe. Morgenochtend eerst wat regen, maar later droog. Wel met veel wind. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS. Show. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Dit is kerst met ZFM. Met men nu. ZFM Klassiek. U naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Janssen. Zondagavond, 7 uur.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 Ja, met dit soort lange stukken is het uh, lange halen gauw thuis. Het eerste uur zit er alweer op na deze prachtige. Zie wens jullie allemaal fijne dagen en een voor voorspoeder...